Maar op een bepaald moment uh, was ik met het jongerenwerk bezig. En uh, hoewel vrienden van mij al vaker hadden gezegd van... ...joh, waarom ga je daar niet meer van maken? Nou, dat was nooit wat voor mij. Maar ergens op een, uh, op een goede zaterdagmiddag... Uh, ...bleef die gedachte mij in mijn hoofd hangen. Ja. En toen hij na een aantal dagen nog niet weg was... ...heb ik tegen Erna gezegd van... ...nou, daar moet ik maar eens wat mee gaan doen. Dus, nou, in die fase van mijn gezin... ...hadden we nog een jaar of wat te gaan voor in een aantal dingen...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 Jesus lived in.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 Met de blaastest bleek dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Onderweg heeft de Pool ook nog een rotsblok, een boom en mogelijk een ander gebouw geraakt. De Noord-Ierse gitarist Gary Moore is overleden. Hij is vooral bekend geworden door zijn hits Still Got The Blues en Oh Pretty Woman. Hij was ook jarenlang gitarist van de Ierse band Thin Lizzy. Gary Moore is overleden in een hotel in Spanje waar hij op vakantie was. Hij is 58 jaar geworden. Dan het weer vannacht bewolkt en alleen langs de noordkust is de wind nog krachtig tot hard. Overdag ook bewolkt met in het zuidoosten ook af en toe zon. Er staat opnieuw een harde zuidwestenwind en het wordt 9 graden. Dit was het.